Annette Schuts met het nos journaal Het bestuur van de VVD heeft Dylan Jesselkus opnieuw voorgedragen als lijsttrekker bij de komende verkiezingen. De partij zegt met haar de verkiezingen in te gaan met een leider die weet wat er nodig is in Nederland. Jesselkus noemt het een grote eer. Toch is het nog niet zeker dat zij de lijst van de VVD gaat trekken. Tot 23 juni kunnen lokale afdelingen tegen kandidaten voordragen.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 Hij benadrukte dat de VS en Europa samen de mogelijkheid hebben om de oorlog te stoppen. De tijdelijke verhoging van de huurtoeslag gaat niet door. Het was een plan van PVV-leider Wilders. Hij noemde het de boodschappenbonus. Maar volgens demissionair minister Heijnen van Financiën is er niet langer financiële dekking voor. De coalitiepartijen wilden de eenmalige verhoging betalen... door de sociale huren te bevriezen en zo geld te besparen aan huurtoeslagen... Maar dat plan werd dinsdag ingetrokken door woonminister Keizer. Daardoor is er geen geld meer voor. De NAVO-defensieministers, die bijeen waren in Brussel, zijn het nagenoeg eens geworden over de verhoging van hun defensiebudgetten. Het gaat om de verhoging van 2 naar 5 procent van het bruto binnenlands product. Amerika wil het vooral graag. NAVO-chef Rutte denkt dat het gaat lukken.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 They'd hold that grip around my tongue. I got so used to not belong alone Between the ups and downs, swear I let my God. Darkness, I fall, and there is no place to wait for. You can't pretend, in no man's land. So that I look sad, but why does no one know that ice can lie behind the blue water?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 in Patronaal Hanem spelen op 12 juni. En dat heeft alles uh, te maken met een debuut-EP... die uh, uitgebracht wordt. Maar het heeft ook uh, <coughs> te maken met haar uh, ja, afstuderen. Want daar wordt het dan een beetje aan opgehangen... dat uh, er een debuut-EP komt. En dat zal waarschijnlijk... in de meest kleine zaal van Patronaal zijn. Maar ja, uh, ik heb uh, hier dienst. En als het goed is, komt de volgende week... ook weer een sing-a-songwriter langs... in de persoon van Gerrit Heusingveld. Maar goed genoeg uh, gesproken dit is banks met haar nieuwe en die komt morgen uit quicksand drag me down heet die single i am tainted you love us make me who i am we are tainted reality i don't understand i had to fake it but i like to play pretend we can make it Can we make it? I promise you I'll we'll never love another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 is de eerste single, Lost Translation, uh, hebben we echt samen geschreven, zeg maar. Hij heeft mm -hmm. daar ook een, een grote bijdrage gehad. En uh, later is er natuurlijk een drugger bijgekomen, Twin van Oosten. Dat uh, was een ontzettend gaaf periode. En ja, toen, hoe meer mensen erbij kwamen, hoe meer je natuurlijk jouw ja, rollen ook gaat verdelen. Mm -hmm. uh, dus iedereen heeft altijd wel qua muzikaal een eigen inbreng gehad. of het gaat om partijen, zeg maar, bedenken en spelen...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 Toen, uh, toen ik iets van twee was, gooi ik de speltjes uit mijn haren. En als mijn moeder aankwam met een jurkje, nou, dan. Uh, <lacht> ik kwam niet aan, dan zou ik zeggen. Ja. Um, en ja, alles in, van actionman tot aan in bomen klimmen, ja, dat, is, dat ging gewoon vanzelf. Dus mm. Heel natuurlijk, eigenlijk. En ook in het, in het uiten ervan, zeg maar ook eruit wilde zien, mm -hmm. ja, was, dan neigde dat altijd gewoon naar, naar meer jongen dan uh, meisje. Nou, goed.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 Iemand die eigenlijk zoekt naar de liefde en de persoon en een soort van het perfecte plaatje. Uh, en die heeft zo lang gezocht daarnaar en uiteindelijk ja, lijkt geen dat te vinden. Maar is het totaal niet, weet um, je, wat eigenlijk geromantiseerd. Dus het is totaal niet, is dus een beetje van, oh, is, is dit het? Is, is dit wat dan hoe het moet zijn? Hmm. En ik denk ook dat dat wel slaat op uh, ja, hoe mensen vandaag de dag. Met liefde omgaan en uh, ervaren, dat is dus heel ja, erg inwisselbaar. Mm. Um, en en nou, je hebt natuurlijk dingen als polyamorie, voor mensen die met van alles experimenteren. Het gaat een beetje om die snelheid. Want dat je Mensen een beetje snel um, moe zijn, of we zeggen dat verveeld. Snel verveeld zijn. Ja, ja. Dus dat ze meer hard willen werken of zo van een relatie. Dus het is dus ook een kleine kritische noot. Ja. Het uh, is dus, dus een beetje de verveeldheid van.